Dan gaan we eventjes terug in meditatie. hart de universaliteit ziet, van het leven dat zoveel mensen die universele liefde aan het realiseren zijn, dat het feit dat dit gebeurt, het gevolg van de kiem, van mededogen. In iedereen, in alles. Het hart in alles. Het hart in elke religie. Het hart in elke mens. Het hart in elk gebaar. De diepte van elk gebed. De kiem, de kiem van mededogen draagt. Doorheen de waarneming van je hart. En laat dat hart gewoon zijn wat intuïtief jouw hart is. Je hoeft dat geen plaats te geven, geen betekenis. Je weet zelf heel goed wat jouw hart is. Je weet zelf de weg naar je hart. Naar dat goede in jou. Dat universeel goede in de geest. Dat goede dat die universaliteit herkent. Kent. Dat je de rode draad doorheen al die religies, al die gebeden, al die vereering. Inneren. Je weet dat. Je kent dat universele. Dat verbindende. In je hart weet je, zie je, dat iedereen die liefde in zich draagt. Dat er niet iets is dat niet in die liefde gedragen wordt. dat je daar mee kan verbinden in jezelf, dat dat geen mentaal concept is, maar een diep gekende waarheid. En elke waarheid is een ervaring, is niet een kennis. Dus voel die waarheid in je bewustzijn, in je hart. Herken die waarheid in de kern van je hart. Dat je ziet dat je eigenlijk alles kan liefhebben. Doorheen die liefde. Dat je de liefde in iedereen kan liefhebben. Alleen liefde van liefde graag zien dat je voelt, dat je weet dat er een bron van enorme liefde in jou zit, in jouw geest. Dat je een hart hebt dat vol van liefde is, van vertrouwen en liefde. Je vertrouwt op de liefde. En je weet dat je vertrouwen juist is. Je weet dat je mag vertrouwen op de liefde. Dat er niets zekerder is. Dan liefde. Dat er een pad is van meer en meer liefde. dat die liefde elk onderscheid als een illusie openbaar dat de relativiteit en het vergankelijke als een sluier over die liefde liggen die alles verbindt afgescheidenheid en ideeën, maar niet een werkelijkheid. Dat liefde de werkelijkheid is. En voel dat op jouw manier. Zonder concepten. Maar zonder zo of zo, of hoog of laag rechtstreeks direct in jouw eigen ervaring durf je helemaal over te geven aan jouw besef aan jouw ervaring van een diepe liefde een hart vol van liefde dat je je opent en die volheid toelaten, dat je alles graag gaat zien, dat dat geen droombeelden zijn, maar een geestelijke werkelijkheid. Onpersoonlijke liefde. Je ziet gewoon graag om graag te zien. Je kan niet anders. Je kan niet anders dan gewoon je hart te laten openbloeien. Je wilt alleen maar graag zien. In die liefde zit vertrouwen. De twee zijn één. De Christus die alles doordringt. In die plaats ben jij. Deel van de Christus. Het Christusbewustzijn. Een diepe, stille. Sereniteit. Onbewogen. En toch. Diep, mededogend. Alles verzoenend. Alles verbindend. Er is niet iets dat niet in die liefde gedragen is. Voel jouw hart, voel die staat van bewustzijn in jouw wezen, die drang om alles, liefde hebben, om de vonk van liefde in alles. Aan te blazen vanuit jouw liefde. Dat je zelfs in het. In het kwade. In het schadelijke. De liefde gaat zoeken. En probeert. Wakker te maken. Dat je een oeverloos vertrouwde. De liefde, altijd, zal vrijkomen. Dat je altijd gezegend bent in die stroom van liefde. Iedereen in deze groep van binnenuit alleen maar kan liefhebben. Van kiem tot kiem: niet persoonlijk, maar in het bewustzijn van liefde. Dat elke mens die zich naar zijn God keert, dat je daarin de Christus, het Christusbewustzijn herkent. De ontroerende liefde. Er is niets dat niet in die liefde gedragen is. Je weet dat, jouw hart weet dat. Jouw hart ziet zoveel schoon, ziet alleen maar het hart in de ander. Jouw hart ziet niet de vorm, ziet niet de tijdelijkheid. Jouw hart kijkt naar de Christus in de ander. had in communie met de ander. niet naar de Christus richten. Het is overal. Licht, het licht van Krishna, het blauwe licht. Niemand hier, alleen maar liefde. Je kunt niet goed of slecht doen. Je kunt alleen maar liefde zijn. Mededoen. Een verbindende kracht die alleen het goede kan zien. zo blij maakt, zo vreugdevol, omdat er alleen maar goeds is, dat er alleen maar goedheid zal geopenbaard worden, steeds meer. Een diepe dankbaarheid. Vanuit de liefde. Voor de liefde. Een hart vol van liefde. Een beker vol van liefde. Een zee. Well, you Christus zei, ik ben in u, alle dagen van het leven, tot in de oneindigheid. De Christus in u, Krishna. Pure universaliteit, in elke glimlach, in elke beweging, zie je de Christus. Ziet dat? Jouw hart ziet overal. Wat in jouw hart is. Die kiem van mededogen, De Adem van de Christus. De Boeddha van liefde. vaart het zo en de ander weer anders. Maar jouw directe, eigen ervaring van liefde is het enige wat van belang is. Dus voel dat je het goede, het hoopvol, het liefdevolle in alles kan herkennen. Dat je diep weet. Dat Christus overal is. In alles. Dat jouw hart leeg is en tegelijk, vol van liefde, leeg van oordeel, leeg van afscheid, leeg van afgescheidenheid en vol van liefde. vertrouwen dat met zich meebrengt. Dat je kan leven. In die liefde. Dat niets in het leven. Bedoeld is. Om te bedreigen. Maar alles gegeven. Om in die liefde te komen. Om in alles liefde te kunnen ervaren, tot je onsterfelijk in de liefde openbloeit. Dat je niet iets buiten die liefde ziet. Dat je niet iets apart van de Christus ziet. Maar in alles de Christus vindt. welke vreugde, welk een vrijheid. Met je lichaam of je persoonlijkheid te maken heeft. Maar een bewustzijn is dat daar doorheen straalt: dat je niets moet doen om lief te hebben, je kunt het gewoon niet tegenhouden. Laat zegenen. In die liefde, dat je die ruimte van liefde zichzelf alleen maar laat bekrachtigen. Bevestigen. dat je alles opdracht overgeeft aan die ruimte, aan die liefde, je ganse leven, je ganse bewustzijn laat dragen in die liefde. Universele verbindingskracht. Ervaring wijsheid opdoet rond de liefde. Dat je voelt dat je werkzaam kan zijn in de liefde zonder de minste persoonlijke inspanning. zoveel kan geven dat niet eens jouw eigen bezit is, een onuitputbare bron van overvloed aan Elke persoonlijke ervaring of elke emotie die tenminste spat nalaat op de bloei van die liefde. Een onverwoestbare liefde die ook de Christus in zijn levensverhaal, Illustreert de kracht van liefde die ja, werkelijk alles overwint van binnen. kan die liefde bedreigen. Alleen de persoon kan bedreigd zijn. Maar in die liefde voel je een nederige ongenaakbaarheid. Een eerbiedige dankbaarheid aan de liefde. Een verering van de schoonheid die het leven in zich draagt. Op de duur zullen we alles vereren, alles opheffen in die liefde. Zal er niets zijn dat we niet goed vinden. Alles blijkt gedragen in die stroom van liefde. En het is zulk een hart dat de poorten van het leven zal openen, die de diepte van het kosmisch leven zal openen. Een hart van pure overgave en opoffering, maar uit vreugde, uit vereering aan het leven. Niet uit een dwang, een spontane of om nog meer liefde vrij te maken. Wat anders dan liefde wens je te proeven. Tijdloze, onvoorwaardelijke liefde. Een verlangen dat altijd gelukkig maakt. Het verlangen naar meer liefde in jou. waarachtige hoop die alles vooruitstuurt in blijde verwachting. De pracht van het leven, het genot van het leven, de schittering van het leven. zee van in jou. Niks dat niet gedragen kan worden. Het is niet je persoon die het moet dragen. Het is het Christusbewustzijn. In jou, en ja, dat het draagt. Genade, pure genade, zegen. Schat zonder vorm De schatkamer van pure ruimte. een waardering voor het leven dat je tot hier bracht tot in je hart bracht en keer op keer de poort van je hart opent en je herinnert aan het onsterfelijk mooie in alles Pure lichtheid. bloem van je wezen tot bloeit